Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen dag zijn een stuk meer mensen positief getest op corona. Bij het RIVM kwamen ruim 5200 positieve tests binnen. 738 meer dan de dag ervoor. De afgelopen dagen was er steeds een daling. Zondag en maandag nam het aantal vastgestelde besmettingen zelfs met meer dan 900 per dag af. Het aantal mensen met corona in het ziekenhuis daalde vandaag wel naar 2277. Hogescholen schrappen dit jaar het bindend studieadvies. We doen ze om te voorkomen dat er dit jaar veel studenten uitvallen... want door corona is het een stuk moeilijker om al je studiepunten te halen... vertelt collega Laura Steenbeke. Hogescholen hebben veel vaker te maken met praktijkvakken zoals stages. En een groot deel daarvan ligt nu stil door de coronacrisis. Veel lastiger dus om je bsa te halen. Op universiteiten geldt het bindend studieadvies wel gewoon. Twee mannen die zijn opgepakt voor het vernielen van een coronatestunit met zwaar vuurwerk blijven nog zeker twee weken vastzitten. De twee zouden het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Het Openbaar Ministerie vindt het onacceptabel in deze crisistijd... en vindt het ook zeker geen gewone vernieling. Ook een Russisch coronavaccin lijkt goed te werken. Uit tests zou blijken dat het middel in 92% van de gevallen effectief is. Rusland heeft de onderzoeksresultaten nog niet gedeeld... met wetenschappers in andere landen. Maandag maakte de Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer ook bekend... Dat hun vaccin in 90% van de gevallen werkt. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij... ...op een recreatiepark in het Drentse Hogersmeelde. Een man die op het park woonde, werd maandagavond doodgeschoten... ...toen hij in een auto zat. Vanochtend is een man van 36 uit Leiden daarvoor opgepakt. Het onderzoek is nog in volle gang. Zo zoeken 90 vrijwilligers vandaag op de camping naar sporen. Het zijn oud-militairen. We hebben hele uh, fanatieke vrijwilligers... Uh, heel gedisciplineerd. Ja, en ze weten echt wel waar ze, waar ze aan beginnen. Het veteranen search team helpt met het sporenonderzoek op verzoek van de recherche. Het weer, er is veel bewolking en mist. Maar vanmiddag komt de zon er wel wat vaker door. Vooral in het zuiden. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen regent het een tijdje. Aan de temperatuur verandert weinig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 I know You need to see. En nog van voor die tijd, voor de vrouw en voor mijn We Liepen samen door de wijk. Ik was een vijf maar jong. ik heb gedronken. Je zien dus is bel je leed. Nah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ik ken nou je vlekjes en frickkel. Liefde is zo ingewikkeld. Ik kan beter niet bellen nu, maar er zit vast in mijn hoofd, is je sikkel. Ik had je bek met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights dieven ze gekibbeld. Wil je verder gaan nu Of oh, Hoorloof ik ook zo rode meis, zoals jij bij mij doet. Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Blijf voel open en we zien wel wat de tijd doet. Na de wat doet is bijna mijn saai. Als ik je lekker zie je constant oh, door En als je me niet Ik kan niet zien. Ik ken al wel eens een man. Hart is gebroken in peace. Maar ik heb papier in visie. Life on the road is niet easy. Buffel ik Renningsteed. Hipsy dus ik bel je aan alleen. Ik ben ook alleen en niet alleen. Ja. Deze wereld is fake, maar life is real. En ik moet mijzelf herpakken.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 i'm saying a lot of devotion on the dance floor like a sexy potion yeah like a sexy potion to a climax you will detect with all the skills of a mech that will erect check I'ma keep you dancing <laughs> bring this back with a lot of devotion Too. The ecstasy, the music running through The muscle, the brains I'm giving you Yeah, oh, Check out the sound Come on, oh, check out the bass Now put your hands up high Bring this back with a lot of devotion